4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Noord-Korea heeft bij een VN-overleg in Genève gedreigd... met de definitieve vernietiging van Zuid-Korea. Een Noord-Koreaanse diplomaat verwees naar de recente kernproef van zijn land... en waarschuwde dat Pyongyang bereid is ook de tweede of derde stap te zetten. Zuid-Korea's dwalende gedrag is slechts een voorbode... van zijn definitieve vernietiging, zei de diplomaat. De opmerkingen leiden tot kritische reacties van andere landen... waaronder de VS, Zuid-Korea en Groot-Brittannië. Die noemden de woorden van de Noord-Koreaan onacceptabel. In het noorden van Cameroen zijn zeven Fransen ontvoerd. Vier volwassenen en drie kinderen uit één familie. Dat heeft president Hollande bevestigd. Het gaat om toeristen die zijn gekidnapt door een Nigeriaanse terreurgroep, zei Hollande. Gewapende mannen op motoren zouden de Fransen vanochtend hebben meegenomen. Ze zouden in de richting van de Nigeriaanse grens zijn verdwenen. Voor zover bekend zijn er nog geen eisen gesteld. Vertrouwen van Duitse institutionele beleggers en analisten is deze maand flink gestegen. Sinds april 2010 waren beleggers niet zo positief gestemd. Het is een nieuw teken dat de Europese economie mogelijk aan het herstellen is... van een slecht laatste kwartaal vorig jaar. Toen krompt de Europese economie met 0,5 en de Duitse met 0,6 Gisteren meldde de Duitse Centrale Bank al dat het land waarschijnlijk aan een recessie ontsnapt... en dat de economie in het huidige kwartaal weer zal groeien. De ruwaard van Puttenziekenhuis, de Spijkenisse, moet banen schrappen. Het dreigt een miljoenen tekort doordat er veel minder patiënten komen door het slechte imago. Hoeveel medewerkers hun baan verliezen is nog niet bekend... maar gedwongen ontslagen zijn volgens de directie onvermijdelijk. Het ziekenhuis raakte eind vorig jaar in opspraak door problemen op de afdeling cardiologie. Later bleek dat ook andere afdelingen slecht functioneerden. Druwaard van Putten Ziekenhuis onderzoekt nu de mogelijkheden... om samen te werken met andere ziekenhuizen in de regio. Eind maart moet duidelijk worden of dat doorgaat. Bij graafwerkzaamheden op de Catharijnesingel in Utrecht... zijn de resten van een middeleeuwse rivieraak gevonden. Archeologen vonden de houten restanten in een oude restgul van de Rijn. Het schip is gebouwd tussen 500 en 1000 na Christus. In Utrecht zijn al vaker eeuwenoude schepen gevonden. De stad was in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. Vooral door de ligging aan de Rijn, die de grens van het Romeinse Rijk vormde. Het weer dan, af en toe regen of motregen. In het oosten en zuidoosten is ook natte sneeuw mogelijk. En het is een graad of vijf. De rest van de week zijn er zonnige perioden. Maar er staat ook een schrale wind uit het oosten tot het noordoosten... die vrij koude lucht aanvoert. Overdag is het 0 tot 3 graden. In de nachten vriest het licht of matig. ANWB Verkeersinformatie: wat korte dagelijkse files bij Amsterdam. Wat langer zijn de files op de A13 Den Haag-Rotterdam bij het knopend Klein Polderplein 4 kilometer. Op de A15 en 15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenissen 5. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse Polder en het Knopend Utrechtseplein 4 kilometer. En de A28 Utrecht-Volle tussen Soesterberg en Amersfoort 6 kilometer.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 Maar mag een mens de schepper zijn geheimen wel ontfutselen? De huiver van de Gouden Eeuw, vanavond 5 voor half 9 Nederland 2. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij nu hier op Radio 1. Zometeen ons economiepanel klinkende munt. Maar eerst het eurobureau onder de bezielende leiding van Fred Stroobans. Fred, hallo. Hallo. Um, het Europarlement spreekt stoere taal. Ze gaan graaiende bankiers en multinationals ja. eindelijk definitief aanpakken. Nou, op, op dit moment, tussen drie en zes, uh, wordt uh, de laatste fase onderhandeld... over het beperken van bankenbonussen in Europese banken... Op Europees grondgebied. En uh, dat overleg dat gebeurt tussen het Europese parlement en de Europese lidstaten. En daar is natuurlijk heel veel over gebakeleid. Uh, want ja, banken is uh, belangrijk voor sommige landen. Voor Duitsland bijvoorbeeld. Uh, Frankfurt. En zeker voor Groot-Brittannië met de City. In Londen. Er is ook heel veel uh, globbied. Wat hier interessant aan is, is dat het Europese parlement uh, aan de basis ligt van die beperking van die bonussen. Normaal mag het parlement zelf geen wetten ontwerpen. Nee. Dat is het alleen recht van de Europese Commissie. Maar wat het parlement wel kan doen, is een ideetje binnenfietsen in een wetsontwerp van uh, de Europese Commissie. De Europese Commissie die werkt al lang, al een jaar, aan uh, zeg maar het, het, het allerlei nieuwe vereisten voor... Uh, Eigen kapitaal van banken. En in dit pakket heb, hebben dus de Europarlementariërs uh, dit binnengefietst. En als, het, uh, als de Europese Commissie daarmee akkoord gaat, is er geen enkel probleem. Alleen moet je dit verkocht krijgen aan uh, de lidstaten. Maar luister even, ik belde vanochtend Corine Wortman, hè, die uh, daar ook in die commissie zit, uh, monetair beleid, bankencontrole van het Europees Ja, Europarlementariër van het CDA van het Europees Parlement. En ik vroeg haar wat er nu uh, vanmiddag gaat uitrollen. Uh, ja, inderdaad uh, wordt uh, vastgelegd in Europese wetgeving dat uh, de bonus maximaal één jaar salaris mag uh, uh, bevatten. En uh, dat is eigenlijk, uh, daarmee uh, implementeren we hè, of zetten we de Nederlandse codebanken om in Europese wetgeving. Kijk, het klinkt allemaal heel simpel. Ja. We doen niks meer of niet minder van wat we in Nederland uh, al uh, geregeld hebben. Maar uh, ja, zo in staat ook akkoord. Kijk, en dat is ook interessant, hè, Want je zou denken altijd, nou, dat wordt geveto'd. Nee, dat kan niet. Omdat heel veel wetgeving van uh, Europa, heel veel Europese wetgeving, gaat met gekwalificeerde meerderheid. Dus een meerderheid van lidstaten hakt de knoop door. En in dit geval staat Groot-Brittannië uh, alleen. Er was natuurlijk ook heel veel uh, kritiek op. Um, gisteren stond er een vlammende commentaren in de Financial Times. A bad omen voor Britain. Uh, Frankrijk en Duitsland zijn op hun wenken bediend. De pathologie van, in hun ogen dan, hè, van de Duitsers en de Fransen, van de anglo saxische financiële wereld wordt aangepakt. Op eigen initiatief nog wel van de Europarlementariërs en gedreven door populisme en niet gehinderd door enige kennis van zaken van hoe het er in de banken in werkelijkheid <laughs> aan uh, toegaat. gaat. Dus een, een van de vormen van... Een, ja. van de... ja. Nou ja, een van de punten van kritiek uh, is dat dan de salarissen door het plafond gaan schieten. Ja, om, nou ja ter compensatie. Je... Precies, ter ja, compensatie. Ja. En ook le dit leek ik even voor aan Corine Wortman. Uh, het kan zijn dat uh, hier of daar uh, een salaris omhoog gaat. Maar banken kunnen het zich echt niet permitteren... om uh, de, hun uh, topmensen te beloven dat ze in goede en slechte tijden... Hoge salarissen krijgen. Dus uh, ik verwacht dat dat effect echt uh, beperkt uh, zal zijn. En, en ook dit wordt gebruikt als een excuus om te ontkomen aan deze wetgeving. Uh, er is een enorme lobby geweest uh, hier in Brussel, uh, wat voor mij uh, aangeeft dat we echt een punt hebben en dat dit echt uh, ook uh, tot verandering zou leiden, die we ook in Nederland al uh, gezien hebben met onze codebanken. Ja. Hoe meer weerstand, hoe meer je gelijk hebt eigenlijk. Nou ja, kijk, en, en het, het, het interessante hieraan is natuurlijk dat uh, Groot-Brittannië, die de, de hele tijd uh, voor pleit in Cameron en met speeches om maar bevoegdheden terug te halen uit Brussel, dat die uiteindelijk eindigt met nog meer bevoegdheden in Brussel. Dus hij is wel heel duidelijk aan het dweilen met uh, de kraan uh, open. En en hoe komt dit? Nou ja, ze staan alleen omdat alleen Duitsland en, uh, en, en, en omdat ook Duitsland en Frankrijk dit nu uiteindelijk ondersteunen. En ik vroeg ook aan uh, Corine uh, Wortman uh, of dit alles eigenlijk op de limiet nog niet geblokkeerd kan worden door Groot-Brittannië. Uh, ja, de Britten trekken alles uit de kast uh, om hieraan te ontkomen. Het uh, feit is dat het Europees parlement dit als een keiharde eis op tafel heeft gelegd. En dat uh, inmiddels de Duitsers en de Fransen aan onze zijde staan en uh, de Britse minister van Financiën staat alleen. De Britten kunnen zich daar hun eigen Britse bevolking ook niet permitteren om op dit punt belangrijke wetgeving voor kapitaal uh, te laten stranden. Want ook onder de Britse bevolking heerst toch heel veel woede tegen die uh, idioot hoge bonussen die uitgekeerd zijn. Ja. Dus toch een heel klein beetje populisme. Huh? Uh, toch wel een beetje. Hoe Jansen, uh, eh, vandaag lid van ons economiepanel... de Munt, zit hier en die popelt. Ja, Fred, uh, zijn er ook stemmen opgegaan in het Europarlement... om die bonussen helemaal af te schaffen? Want dat zou toch eigenlijk de meest wenselijke ik, richting zijn... waar we in willen Nou, ik denk een beetje natuurlijk... Uh, te, ik denk de socialisten misschien nog wel verder willen gaan. Maar je hebt er natuurlijk ook wel verschillende ideologieën. En, en bijvoorbeeld zo'n christendemocraten of de liberalen... Die, die willen natuurlijk niet dat, uh, dat er een soort... Uh, nucleaire optie uh, gekozen wordt. Het is a, ook een... Nou, er is consensus over in het Europees Parlement, maar zoals wetgeving altijd tot stand komt is dat het parlement moet dan akkoord met de lidstaat zoeken het ironische is ook nu dat dit alles nu gebeurt onder het Ierse voorzitterschap mm -hmm. hè? want daar zit dus de Ierse minister van Financiën zit dus mm -hmm. vanmiddag die onderhandelingen voor en het leuke is is dat natuurlijk ook Ierland dat bekend staat als een dat is het volgende dat het aankomt als een belastingparadijs voor bedrijven met maar 12,5% vernootschapsbelasting dat die dit nu door de strot van Cameron, hè, moeten gaan nu. Misschien ook wel een beetje leuk voor de Ieren. Want met de Engels hebben ze altijd wel een, een, een, een, een appeltje te schilderen gehad. Eindelijk na naar duizend jaar. <laughs> Zo is het. Ja. Oké, okay, dankjewel Fred, Eurobureau. Euro. Klinkende Munt, met vandaag... Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatierecht aan de Universiteit Utrecht. En u hoorde hem al zo pas, Roel Jansen, financieel journalist en schrijver. Um, uh, Joop, heb jij nog even iets te zeggen over deze hele bonusaffaire? Uh, nou, het ziet het er uh, goed uit. Het werd tijd. Uh, en uh, wat heel gelukkig is, is dat het nu in Europees verband geregeld wordt. Zodat Nederland zich ook niet langer meer kan verschuilen achter... ja, maar dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen als anderen dat ook doen. Want anders dan vluchten die mensen weg naar andere Europese steden... Nou, daar zijn we dan nu in ieder geval op, op ja. Europese schaal uh, Maar wat ze er altijd bij zeggen is... het gaat niet zozeer om concurrentie van de andere uh, Europese steden. Nee, het gaat om Singapore en, en Hongkong en dat soort steden. Want daar worden salarissen betaald. Daar heb je nog nooit van gehoord. Nou ja, dat kan... Uh, ja Je zou haast iets, iets heel cynisch gaan zeggen, maar dan kunnen al die succesvolle Nederlandse bankiers van de afgelopen jaren naar Singapore varen. Wie vertrekken wil, die vertrekt. Laat ze maar aan. Ik zal maar geen namen. Good riddance of bad is, rubbish. ja Er is maar, al iemand naar het buitenland gevlucht omdat hij zo... Uh, omdat hij belaagd, belaagd werd. Belaagd belaagd is, ja. Dat ja, is pijnlijk genoeg. Ja, nou, pijnlijk. good riddance volgens mij niet voor het volgende, als het naar nee. Roe ligt. Robeco. Robeco, ja. Japanse conglomeraat Oryx Groep, uh, heeft ons nationale trots Robeco opgekocht. Het is tegenwoordig onze nationale trots. Daar uh, hebben ze 1, trots op 1,9 miljard euro voor, voor betaald. Jij, ik kreeg de in, uh, van een van onze redacteuren, kreeg de indruk dat jij een tikje... Ja, hoe moet je dat zeggen? Aangeslagen. Ja. Aangeslagen. Nou ja, Robeco is toch een beetje het huisfonds van, van, van Nederland, hè? Ik, ik, ik weet niet precies van de hoeveel. Ja, het is inmiddels van de Rabobank. Het is ooit opgezet door een stel Rotterdamse havenbaronnen ja. hè, in de jaren 30. En het is een van de pioniers op het gebied van beleggingsfondsen ter wereld. Het is echt wat je er ook van vindt verder en wat hun resultaten ook verder zijn. Het is een, uh, toch wel een instituut met een enorme geschiedenis. Het is een aantal jaren geleden overgenomen door de Rabobank. En ik begrijp het wel, de Rabobank heeft geld nodig natuurlijk om zijn kapitaal uh, te versterken. En in die wereld van beleggingsfondsen. En zo gebeurt natuurlijk ontzettend veel omdat er steeds meer in of via internet online wordt gedaan. Dus wat moet je dan nog met zo'n prestigieus hoofdkantoor aan de Cold Single in Rotterdam, waar ja. allerlei mensen werken en zo? Um, maar dan nog, het wordt eigenlijk in, met een vloek en een zucht wordt. Uh, wordt toch, nou, we zijn ja. er maar maanden mee, mee bezig geweest. Ja toch, goed, maar het veroorzaakt geen enkele op, ophef, bedoel ik. Nee, Het wordt gewoon verkocht. Uh, mm -hmm. Weg is het klaar. Het gaat naar Japan. Vind je dat uh, gek dat het naar ja, Japan? Ja, ik vind het heel gek. Ik ja? zou in eerste instantie denken van, nou, als het dan, als de Rabo het dan toch moet verkopen, we het, het dan in Europa. Houd het dan in Nederland. En als het niet lukt, probeer het in Europa te houden. Maar om nou? Uh, ja, een Japanse uh, financiële firma waar eigenlijk betrekkelijk weinig, om niet te zeggen heel weinig over bekend is, binnen te halen vind ik vreemd. Hetzelfde gebeurde overigens met KPN, hè, wat in, in, met een vloek vloekende zucht aan een Mexicaan is ja. verkocht. Ja. En ja, dan vraag je je ook af, waar is, die, waar is de opwinding En, en dan en de nog even de prijs die, die de Japanners betalen. Is dat, is dat een normale prijs? Want ja, ja, ik nou geloof... ja ze, ze kopen natuurlijk een, uh, een, een, een uh, adresbestand eigenlijk. Hè? De, je koopt het klantenbestand en daar kun je marketing mee gaan verrichten. Daar kun je de Robeco zomerconcerten van houden... en je kunt uh, ze uh, beleggingsproducten in de maag splitsen... en je kunt ze in een krantje verkopen of een tijdschrift en zo. Uh, dat is waar, waar ze die 2 miljard voor betalen. Ja. Het is zo'n beetje ongeveer 1% van het uh, ingelegde vermogen bij Robeco. Precies. Ik heb geen idee of dat een juiste verhouding daarvoor is... maar wat ze in feite kopen is de reputatie, de goodwill en uh, goodwill in inventaris. En, en al die mensen die in het computerbestand zitten. Ja. Joop, heb jij een traan gelaten? Of Doet je Nee, ik. <laughs> Kan er koud nog warm van worden? Okay. Er zijn heel veel bedrijven in het verleden. waarvan ik denk van. Uh, die hebben iets met de infrastructuur van dit land te maken. Ik bedoel, er net kwam al even. Uh, hoe heet het? Telefonie aan de orde. KPM, ja. uh, we hadden afgelopen weekend een discussie over uh, het water. De watervoorziening. Uh, ik bedoel, we hebben uh, elektriciteitsmaatschappijen aan het buitenland verkocht. Dat vind ik allemaal veel zorgelijker dan dit. Ik bedoel, ik heb hier niet zoiets van. Uh, er gaan vallen dingen om, er lopen dingen risico. Het is nostalgie, hè? Van hoe? La laten we zeggen. Het... Die elektriciteitsmaatschappij en ook het water... dat valt tenminste nog onder Europese wetgeving. Nee, en nu okay, worden we uitgeleverd aan Japanse wetgeving... waar je helemaal geen ja. zicht op hebt. En dan is er dan maar de vraag... Uh, wat, wat de Japanners met het Robeco willen gaan doen. Hm. Nou, dan moeten we dan maar afwachten. Ja. Wordt er wordt toch ook een beetje somber van, als jij dit zo zegt. Joop, we een uh, <laughs> <de> bijzondere zetten. <laughs> ja, ja, misschien uh, Kabuki-theater krijgen we dan of zo. We gaan naar de vakbonden, Joop Schippers. Uh, waar al jarenlang zo af en toe discussie over is... moet je eigenlijk niet je eigen leden een beetje voortrekken... bij het afsluiten van cao's. Dat is eigenlijk zelden of nooit gebeurd. Maar nu is toch een beetje de kogel door de kerk, lijkt het. Want de Unie, de, die organiseert het middelbaar personeel... en het CNV... Ja, die hebben er toch wel die een paar afspraken gemaakt die goed voor hun leden was. Nou, hier tekort, daar te klein. Wat vind jij daarvan? Het is aan de ene kant begrijpelijk. Ja, een, een vakbeweging is ooit ontstaan als ja, toch een belangenorganisatie. Nou, hier hebben ze dus de belangen van hun leden heel goed behartigd. En wordt dus ook, zou je kunnen zeggen, duidelijker... waarom het nuttig en lonend is om lid van een vakbond te worden. Er zit daarentegen ook een risico aan dat werkgevers gaan zeggen... van ja, maar als die vakbondsleden ons meer komen omdat we daar meer voor, uh, voor moeten organiseren, voor moeten regelen, ja, dan misschien voor in de toekomst ja. maar geen vakbondsleden meer aannemen. Maar is zit misschien nog een andere kant zelfs aan. Uh, nu is het zo dat een CAO die wordt afgesloten. Uh, ...CAO, collectieve arbeidsovereenkomst, geldt voor iedereen in ja. die branche of bedrijf. Lid of niet? Algemeen, Als die nu algemeen Algemeen, Algemeen verbindend, verbindend ver verklaren. AVG, als, ja. als deze trend doorzet en het gaat steeds meer naar de leden toe... dan geldt die voor veel minder mensen. Dat tast ook de, de positie van de vakbeweging ten opzichte van de werkgevers aan. Nou ja, ik hmm. zie eigenlijk een ander gevaar hierin. Ik, ik ben er niet zo enthousiast over eigenlijk. Want die, het, het... Het neigt een beetje naar het model wat we in Groot-Brittannië hebben gezien... waarbij de vakbonden eh, de, zeg maar, de toegang tot, van het personeel tot bedrijven kon reguleren. Mm -hmm. Closed ja. shops, zoals ze shop, ja. dat Dat ja. eigenlijk de vakbonden zo'n beetje de bedrijven gaan aan het runnen waren. En dat gevaar lijkt mij dat kan bestaan als je ja, echt dit soort preferentiële voorkeursbehandelingen... Nou ja, als je in plaats van de, de tweedeling tussen werkgever en werknemer een, een, een, een schigma maakt tussen, tussen de arbeiders. Ja. Want dat is wat je dan bedoelt. Ja. Maar ja, Joop, ja, je zat ook mee te knikken toen je dat voorlegde aan rol nee, ten maar, opzichte van de werkgevers. Ik denk dat uh, op zich het hoeft helemaal niets af of toe te doen... aan de algemeen verbindendverklaring. Je kunt natuurlijk best een cao voor, uh, voor alle bedrijven in de sector laten gelden... Waarvoor, waarbij geldt dat sommige werknemers, namelijk de bondsleden... dat die een voordeeltje hebben boven de anderen. Dat heeft op zich hoeft dat de algemeen verklaring niet in de weg te staan. Dan is er één bepaling, die geldt alleen voor, aan, voor een aantal specifieke leden. En alle andere bepalingen gelden voor... Iedereen. Dus daar zie, ik niet, daar zie ik niet primair het probleem. Ik bedoel, het is inderdaad wel zo van als bonden de macht zouden krijgen... om mensen buiten de deur te houden die geen lid zouden zijn. Maar ja, dat is in Nederland op het ogenblik nog niet zo makkelijk. Het is ook niet, uh, niet heel erg gebruikelijk en gegeven. Het lage percentage van de werknemers waarbij bij een vakbond is aangesloten... ziet dat ook nog niet zo heel snel gebeuren. Maar dat zou wel een risico zijn. Ja. En het risico wat je net zei, dat werk Nemer, werkgevers nog wel eens zouden kunnen zeggen... ben je lid van een bond, dan neem ik je lekker niet aan... want jij gaat me ja. net iets meer kosten. Niemand ja, dat geen. dat is, het. is, dat is natuurlijk wat je wel een risico. Maar, cool. maar dat lijkt me merkwaardig, want die werkgever heeft in dit geval... Hè, bij die twee bedrijven, PGI en, en, en Timeos... hebben ze deze afspraken juist met de bond gemaakt. Dus, uh, maar andere werkgevers ze, niet, dus daar moet nee, je maar afwachten... of die ook inderdaad uh, daaraan mee willen doen. Ja. <laughs> <hijs> ja, het lijkt me toch dat het vakbondsvoordeel toch voornamelijk moet zitten... in de speltjes en uh, uh, de vakanties en weet ik veel. De, de sociale aanwezigheid. De ja, precies. Aan. Ja. Dus ja. En bijvoorbeeld dit... juridisch advies en bijstand ja. en belastingbijstand en Goed, zo. Goed ja. advies. Maar, maar deze, deze trend liever niet doorzetten. Nou ja, ik, de, ik zie meteen dat close-shop-idee van ja. de vakbeweging... die runt uh, het personeelsbeleid van ondernemingen. Dat lijkt ja. me niet handig. Uh -huh. Oké, okay, we gaan even naar een SER-advies. Het kabinet wil weten wat sociale partners kunnen doen... om discriminatie op de arbeid te voorkomen, te bestrijden. Is dat nu een verzo verzoek aan de SER van maken jullie zo'n mooi plan... hoe zij dat kunnen gaan doen? Want in de SER zitten natuurlijk de werkgevers en de werknemers... vertegenwoordigd met uh -huh. kroonleden. Is dat dat? De, dat heb ik uit de adviesaanvragen wel begrepen, ja. ja. Dat uh, tot het kabinet concludeert op basis van onderzoek... van onder andere Sociaal-Cultureel Planbureau... van uh, goh, er is nog steeds discriminatie op de arbeidsmarkt. En dat is er al heel lang. En het wil eigenlijk ook als, maar niet minder worden. CER, ja. uh, wilt u daar nu alstublieft uh, eens naar kijken... wat we daaraan zouden kunnen doen? En ik denk dat het heel belangrijk is... dat uh, dit nu juist ook bij de SER terecht terechtkomt. Omdat uh, onderzoek uit het verleden... Mijn eerste artikel in 1981 ging over discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat is 32 jaar geleden. Er is nog niet veel veranderd je op dit terrein. Wat geeft jou enige hoop dat het nu dan dat er nu ineens een aap uit de mouw komt? Nou, wat, uh, uh, de hoek, be, ik? zoiets. Uh, dat is dat uh, de ser tripartite. En uh, wat toch heel belangrijk is bij het van discriminatie... is dat ook werkgevers en werknemers uh, meedoen. Ja. Het is uiteindelijk... Uh, de overheid kan van alles roepen. Bedoel, we hebben al heel lang een verbod op zwangerschapsdiscriminatie in Nederland. En een onderzoek vorig jaar... Uh, van de commissie Gelijke Behandeling liet zien dat dat nog steeds, nog steeds dat bestaat. Dat is nou bij uitstek iets wat aantoonbaar is, een zwangerschap. Daar kan je heel makkelijk zeggen. <laughs> nee, maar dat is al... het, is heel het is soms ook Maar de discriminatie is heel, moeilijk, is heel moeilijk te bewijzen. Um, dus het komt toch in belangrijke mate neer op wat de werkgevers doen, hoe de werkgevers de, uh, daarmee omgaan. En dat betekent dat je als overheid allerlei maatregelen kan nemen. maar als er geen draagvlak is bij de werkgevers om er ook daadwerkelijk iets aan te veranderen. Mm -hmm. dan zal het dus nooit wat worden. En daarom zou het dus kansrijk kunnen zijn. Als er nu iets uit de bus komt waar werkgevers en werknemers ja. met de overheid het samen eens zou worden, dat zou gaan gebeuren. Roel, mij verbaast dan juist dat er in 30 jaar nooit naar zoiets advies gevraagd is aan de CERN. Ja, is... Dit is nog enorm voor de hand. Ja, dat, nou ja, dat... Jij zegt het, het verbaast mij eigenlijk ook. Ik wist niet dat de CERS zich daar nooit over heeft uitgesproken. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel andere <totstukken> onderzoekingen naar gedaan. Al was het alleen maar dat van jou. <totstukken> eerste onderzoek ja, ja, ja, dat we allemaal kennen. In, in allemaal 1981. <totstukken> ja, maar sinds die zijn er <totstukken> nog wel meer mensen die er wat aan gedaan hebben. Maar, maar het lijkt me lastig om dit nu in deze recessietijd aan te gaan kaarten, Want dan kun je wel heel, met heel veel uh, goede argumenten zeggen... die discriminatie op de arbeidsmarkt moet nu eens eindelijk afgelopen zijn. Maar ja, je zit met... de oplopende werkloosheid, je zit met problemen uh, van de stagnerende economie... Ja, maar dat economie. is een uh, dan... slippery slope om dit te zeggen ja, natuurlijk, want dat komt is nooit al... uit natuurlijk. Nee, nee, maar... Daarom zit je bij uitstek dus met een discriminatieprobleem. Ook omdat het vaak over lage ja. opgeleiden gaat en dat soort zaken meer. Dus nou ja, dat nou, lijkt me niet dat, het, Maar dat is een verschil moment. in kansen. Er is wel een verschil. Een verschil in kansen is. Ongelijkheid is er wel natuurlijk. Mm -hmm, en ja dat, ja, dat zal ook blijven. Niet iedereen zal, zal een even goede opleiding kunnen krijgen. Maar daar gaat het dus niet over. Nou, wat wel, wel een beetje een probleem is, is dat uh, in de tekst die ik nu gezien heb, uh, maar misschien zijn er nog andere teksten, wordt alleen maar gesproken over mannen en vrouwen. En uh, mensen zijn nooit alleen maar man of alleen maar vrouw. Uh, maar ze hebben ook een bepaalde leeftijd. Of ze hebben een bepaalde uh, etnische herkomst. Ja. En, het is het, het, en in die zin is dus zo'n factor als opleiding wel degelijk relevant. Want uh, bijvoorbeeld hoogopgeleide uh, witte vrouwen hebben er veel minder last van. Dan uh, laagopgeleide. opgeleide... Ja. Uh, uh, uh, vrouwen. Precies. Ja. Ja. En dus daarom denk ik dat die andere dimensies dat die ook meegenomen moeten worden. Ja. Nou ja, je kunt zeggen, Roel, uh, waarom nu? En het komt eigenlijk niet uit. Maar aan de andere kant komt het ook weer heel erg wel uit. Met al die toetreden. De landen uit Oost- en Midden-Europa die uitgebuit worden, waarvan gezegd wordt: natuurlijk moeten ze hier zijn, maar ze moeten vooral onder dezelfde omstandigheden en tegen hetzelfde salaris be behandeld worden. Maar ja, dan is de discriminatie een slechte betaling, maar niet dat ze helemaal geen werk vinden, want die vinden wel werk, ja. maar juist uh, ja. het laagste en slechts betaalde werk. Ja. Ja. Laten we ten slotte gaan naar de valutaoorlog... die er wel of niet is. Volgens uh, sommige economen is hij in volle gang. Eijfinger zei zoiets. Uh, Mario Draghi, de topman van de Europese Centrale Bank... die maand regeringsleiders om vooral op hun woorden te passen of eigenlijk liever helemaal niets te zeggen. Eh, oorlog of niet, dood te zwijgen. Roel, is er een valutaoorlog bezig op dit moment? Nou, dat lijkt me eigenlijk wel, ja. En het knap is alleen dat Mario Draghi dat weet... Te, eh, zodanig weet te formuleren dat het lijkt alsof het niet zo is. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar en leg even uit, van ook de zelf waarom is die valutaoorlog? De valutaoorlog is eigenlijk heel eenvoudig dat een land... via zijn centrale bank eh, probeert de waarde van zijn munt te laten zakken... zodat het land... Eh, Concurrerender wordt en daarmee dus de export zal aantrekken. Als je spullen worden goedkoper. Spullen worden goedkoper, de export gaat beter, je verdient er meer aan. En nou ja, dan, zo kom je dan uit die stagnatie. Nou, waar bijvoorbeeld dus Japan in zit. Mm -hmm. De Britten zijn er eigenlijk ook openlijk mee bezig. Die hebben ook al gezegd, hè, ze brengen meer en meer en meer geld in de omloop. Hoe meer je dat doet, hoe, hoe verder de waarde van dat pond eigenlijk zal zakken. ten opzichte van de euro bijvoorbeeld. De Amerikanen doen het ook. Iets. iets uh, Iets verhullender. Ik bedoel, ze brengen wel heel veel geld op de markt, maar ze zijn wat minder. De enige die het niet doet is Europa. Ja, de Euro Europeanen hebben heb in die hebben een lange traditie om daar ontzettend tegen te zijn. En die wordt gevoed door Duitsland. Uh -huh. De Bundesbank, die had er een broertje dood aan. Trouwens, de Nederlandse bank ook. En die filosofie, die, die, die, die manier van denken... over wat doe je met je munt en de externe waarde van je munt... de, de wisselkoers, dat is eigenlijk overgenomen... door de Europese Centrale Bank. Uh -huh. Draghi is daar dus ja, de spokesman, de woordvoerder... of het uh, uithangbord van. En die verkondigt dus ook de traditionele lijn van de Bundesbank... van Duitsland en Nederland, van nee, wij doen niet aan... manipulatie van de wisselkoers, want dat is nergens goed voor. We letten alleen maar op inflatie. En uh, we trekken ons niks aan... van of die euro nou hoog of laag... op de valutamarkten staat... ten opzichte van de uh, yen of de dollar of wat dan ook. Maar in feite is natuurlijk de euro... vooral ten opzichte van de yen... enorm in waarde gestegen. Uh -huh. De yen is 20 of 25 procent. Dat zeggen, dan moet Europa toch, toch wel een keer? En dan kun je er ook op wijzen van... wij zijn niet begonnen... Nou ja, je hebt. doen, Gewoon zandbakgedrag. Dat ja, helpt, dat helpt in een oorlog. Ja, ja maar ja. dat is het ergste. Bij zand, zandbakgedrag, uh, bedoel, zodra je met zand gaat gooien, dan loop je in een flink risico dat je zelf ook het nodige in mond en ogen ja. krijgt. En dat is natuurlijk wel bij uh, hoe heet het, uh, het laten dalen van je eigen wisselkoers. Dan wordt ook je import wordt duurder. Precies. Dus Japan moet bijvoorbeeld nu heel veel meer gaan betalen voor olie en andere dingen die ze moeten importeren. Ja, dat is en daarom hebben dus, uh, laat ik zeggen, een land als Amerika wat eh, nou ja, toch in belangrijke mate zelfvoorzienend is. Ik bedoel, die hebben ten opzichte van de omvang van hun economie... betrekkelijk kleine handelstromen, Dus die kunnen dit op een nou ja, ik zeggen, vrij, eh, vrij makkelijke manier doen. Bij de Britten wil ik dat nog wel eens zien. Bedoel, ja, want de Britten gaat... importeren natuurlijk ook heel veel... gewoon van de rest van de Europese Unie. En bedoel, als die koers maar laag genoeg wordt... Nou, ja. dan weet ik wel wat de kiezers eh, TZT over, over Cameron gaan zeggen... als die hier echt mee door zou gaan. De conservatieve leider, ja. Wat, is, wat zou nou wijsheid zijn? Welke koers? Willen jullie allebei horen? Nou, nou, tamelijk uh, niet, niet heel actief uh, met zand gaan gooien. Uh, dus uh, er echt een oorlog van maken. Hm. Maar er ook een beetje relax mee omgaan. En dat is uh, wat Roel net al zei van uh, de Europese Centrale Bank. Uh, maar in het algemeen de Europese uh, Monetaire en Financiële Autoriteiten hebben natuurlijk een buitengewoon terughoudende uh, gedrag vertoond op, op dit terrein. En nou, dat kan wel een tandje, tandje relaxter. Maar ook gewoon namelijk omdat Draki echt zei: pas op je woorden praten, maar niet over. Dat vind nee, ik dat zo gek. Ge ge ja, dat is, ja, dat is, als het over monetaire precies. dingen gaat. Ik bedoel, ja. dat, was, ja? dat, dat was vroeger als laat ik zeggen, je aan de president van de Nederlandse bank iets over wisselkoersen vroeg. Ja, dan heeft... zei hij ook van god, is mooi weer ja. buiten. Ja. Of niet, ja, maar Je beïnvloedt be ja. met je woorden de markt ja. en daarmee kun je speculanten dus op het goede of op het verkeerde been zetten. Dus je hoeft maar één woordje. Zo gevoelig woord ligt in, dat. Ja, dat ligt heel gevoelig. En dat gaat uh, meteen, zie je dat terug in de koers van de, nu in dit geval bijvoorbeeld de euro ten opzichte van de dollar of de yen en zo. En daar kunnen financiële markten dus erg op uh, speculeren. Leren. En dat doen ze natuurlijk ook. Um, het voordeel van, van een sterke euro zoals die nu is, en zo extreem is het nog steeds niet hoor, want mm. die, die euro blijft eigenlijk toch redelijk constant ten opzichte van de dollar, mm. uh, is dat de importen goedkoper worden, de inflatie wordt erdoor gedrukt. Dus dat is uh, op zichzelf wel positief. Maar ja, je moet natuurlijk altijd wel opletten wat betekent het als je grote handelsblokken, uh, als die echt actief bezig zijn hun munt naar beneden te praten. En ik moet zeggen, ik heeft... Draghi heeft het heel knap gedaan, hij heeft een paar keer iets gezegd en meteen zakte de euro wat in koers. Mm -hmm. Zonder dat hij openlijk heeft gezegd: ja, nee, wij gaan ook... Uh... Dus eigenlijk doet hij dat heel goed. Ja, hij doet dat heel goed. En je knap. zegt, Amerika ja, doet, doet het ook, hè. Japan doet het, Amerika doet het. Heeft dat, zomaar eens een vraag, dan eigenlijk nog invloed op die onderhandelingen die Amerika en Europa nu gaan hebben over een vrijhandelsorganisatie? zouden er over dat soort dingen dan ook gesproken worden? Dat Europa zegt, ja, dat is wel lekker, maar dan moeten jullie een beetje stoppen nou, met, uh, denk, met, met, met, wel, met ja. je wisselkoers ja. ja. manipuleren. Nou ja, in de jaren 80 zijn er een paar keer van dat soort grote akkoorden gesloten, hè, tussen Europa en, uh, en de Verenigde Staten. Dat was eigenlijk Duitsland en Amerika, hè, over stabilisering uh -huh. van de dollar toen. Ja, Zoiets, zul je dan nu ook wel weer kunnen verwachten als je over handelsakkoorden gaat praten? Want wat je, el wat je elke keer ziet, is dat als er nou ja, die koersen te bewegelijk worden. Uh, dat er dan ook neigingen ontstaan om te zeggen van ja, maar uh, goh, wij kunnen dat bijvoorbeeld niet meer beta betalen als land. Uh, de import van bepaalde producten. Uh, dus laten we dan maar handelsbelemmerende maatregelen gaan nemen. En nou ja, dat, dat soort dingen komt natuurlijk in dit soort uh, vormen van overleg altijd weer uh, altijd ja. weer terug. Dus, die, dus daar wordt ongetwijfeld bij uh, zo'n. Uh, zo'n overleg ook over wisselkoersen gesproken. Absoluut. Maar wel achter deuren. En het sturen ervan kan ook heel kostbaar zijn. Hè? Want de centrale banken kunnen bijvoorbeeld dollars opkopen. of juist verkopen, wat maar nodig is. Mm -hmm. En als het dan de verkeerde. Als het, dat kun je eventjes doen en dan lijkt het even te helpen. Maar als het dan vervolgens de verkeerde kant op gaat. kun je er ook heel erg op verliezen. Dus eh, ik kan me heel goed voorstellen dat ze in Frankfurt daar erg terughoudend over zijn. Roel Jansen, hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt, Roel. En Joop Schippers. Klinkende munt was dit voor vandaag. En ook het einde van de villa. Maar niet van deze zender, want die gaat gewoon vrolijk door met de hoofdpunten van nieuws. En daarna het Radio Engenaar met Tim die. Met een hoop klinkende munt, want we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over de diamantroof. Wat ik mm. toch wel een heel spannend verhaal blijf vinden hoor. De luchthaven van Brussel, onze correspondent, die is er op z'n bij dat gat wat daar is gemaakt in de omheining. We spreken met iemand uit de diamantwereld in Antwerpen. daar hij is echt met stomheid geslagen. Hoe acht mannen een vliegtuig beroven en met 50 miljoen dollar aan diamanten vandoor gaan. Wie niet van dit soort verhalen houdt, wees gerust. We gaan het ook hebben over decentralisatie. Oh, over ontschotting van rijksbeleid Budgetten. En dan kom je dus uit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook dat naar de hoofdpunten van het nieuws. En daarvoor hebben we Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal.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 De Franse president Hollande bevestigt dat in Cameroen vier volwassenen en drie kinderen uit één Franse familie zijn ontvoerd. De toeristen zijn gekidnapt door een Nigeriaanse terreurgroep, zei Hollande. Ze zouden in de richting van de Nigeriaanse grens zijn verdwenen. Voor zover bekend zijn er nog geen eisen gesteld. Bij het Ruward van Putten ziekenhuis in Spijkenisse verdwijnen banen... komen veel minder patiënten door een slechte imago... en daardoor dreigt er een miljoenen tekort. Het Ruward van Putten ziekenhuis raakte eind vorig jaar in opspraak... door problemen op de afdeling cardiologie. Later bleek dat ook andere afdelingen slecht functioneerden.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 Aan WB verkeersinformatie Het is een normale avondspits. 65 kilometer file staat er. De meeste files staan gewoon in de Randstad, de vaste plaatsen. Er is maar één file die opvalt vanwege de lengte... en die staat op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort 9 kilometer...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 Dat is deze middag de dienstopdracht voor verslaggever Jeroen de Jager. Zonnepanelen die een brand kunnen vliegen, die minder elektriciteit opwekken dan is beloofd. Jeroen mag pas naar beneden als er volledige duidelijkheid is. 50 miljoen euro aan diamanten gestolen door een gat te knippen in de omheining van luchthaven Zaventem en vervolgens een vliegtuig te beroven. Daar hoort eigenlijk maar één vraag bij: hoe was dat mogelijk? En de natte droom van elke fan, iets leuks van je idool in elkaar knutselen, dat op internet zetten en tot je verrassing tot je verbijstering, tot je verrukking, je idool reageert. Het overkwam een Nederlandse fan van David Bowie. Ground Control voor Major Tim, liftoff van dit Radio 1 -e We zijn er tot half zeven vanavond. En dan was er geen eens op deze regenachtige februari dag... slecht nieuws over zonnepanelen. Want sommige blijken in brand te kunnen vliegen... en andere zijn mogelijk een stuk minder efficiënt dan gedacht. Jeroen de Jager, wat heeft jou met dit verhaal waargebracht? niet. Je hoort mij niet, Jeroen? We horen jou ja, wel hoor. Ja, daar ben je dan. Ja, ik ben er. Zeg het maar, waar ben je? Uh, Maasluis, uh, particulier een woning. Ik zie hier uh, dat dak waar ik overigens uh, niet op mag. Want uh, ik ben niet gecertificeerd, Tim. Dus uh, <laughs> ik mag er niet op. Ik heb deze uitrusting niet bij me. Had ah, we kunnen weten. Want het lijkt, wel een soort van, uh, het lijkt wel een soort van bergbeklimmer... Die, uh, die installateur die hier dat dak op gaat, die wel gecertificeerd is. Hier liggen twaalf panelen. Dit zijn overigens niet de panelen van Multisol. Uh, Multisol is het merk uh, van scheuten solar uit, uh, uit Venlo... Uh, dat is een paneeltje dat uh, in de brand kan. Uh, daar zit een connector op het paneel waar de kabel in gaat. En die schijnt niet helemaal waterdicht te zijn. Dan kan er water in komen en dan uh, ja, kan de boel in de brand uh, gaan. Dan kan een kortsluiting ontstaan. Dus dat was het uh, ene probleem uh, wat vandaag uh, het nieuws haalde. Ja, en die collectoren, die, die zonnepanelen staan ook in het nieuws. Omdat volgens de keurders, uh, de certificeerders, die certificaten afgeven... Uh, die niet alle panelen uh, zo goed zijn. En uh, wij gaan ervan uit. ik heb zelf ook die panelen... dat binnen tien jaar we onze, onze investering terug hebben. Uh, maar aangezien die panelen op een gegeven moment... als ze niet helemaal goed zijn, maar 30 of 40 procent leveren... van de capaciteit, ja, dan uh, gaat het lang duren voordat je je geld terug hebt. Dan gaan we naar op zoek van, weten consumenten dat allemaal... Uh, weten ze wat ze in huis hebben? En hoe weten de installateurs waar ze mee bezig zijn? Ja, en op het dak waar jij dan niet op mag, omdat je niet gecertificeerd bent. Je bent wel, wel natuurlijk een gediplomeerd journalist die de juiste vraag gaat stellen. Mijn vraag aan jou, staan er op het dak ook zonnepanelen die niet deugen? Nee, dat heb ik inmiddels al geïnformeerd bij uh, Marcus Kleiwecht. Uh, dit zijn de, de panelen die, die, uh, die gecertificeerd zijn... die in ieder geval niet van Multisol komen, van uh, Scheuter Solar. Uh, dus hij hoeft zich geen zorgen te maken. Hier zal de boel niet in de hens gaan. Oké, okay, want dat zijn de merken waar het om gaat, hè? Uh, nou ja, dat is het ene merk dat uh, in het nieuws kwam vanwege uh, brandgevaar Multisol. Er zijn een heleboel merken tegenwoordig op de markt. Hoeveel zijn het er inmiddels? Uh, denk honderden. Honderden merken, zegt uh, Wouter, uh, Wouter uh, van de Heuvel was het. Hè? Ja. Uh, die uh, is uh, leverancier van dit soort uh, panelen. Ja, je moet, je moet gewoon als consument heel goed opletten volgens mij. En je kunt naar een site, daar ga ik straks even iets over zeggen... om even te checken of je paneel gecertificeerd is. Jeroen de Jaren, tot straks. Diamonds are forever, maar op dit moment even niet in België. Politie en parket zoeken met man en macht... naar de acht daders van een stoutmoedige overval... gisteravond op de luchthaven van Zaventem. Een spectaculaire overval, dat mag je ook gerust zeggen... op het Belgische vliegveld Zaventem. Gisteravond gewapende overvallers namen 120 koffertjes met diamanten mee. Op het vliegveld nog steeds correspondent Joris van Poppel Joris. En is daar nog wat van de roof te zien... Ja, zeker hoor. Ik sta hier aan de rand van de luchthaven, achter het, het hek. Dat hoor je misschien, een soort gaashek, wat is, wat is doorgeknipt op een paar meter van de landingsbaan eigenlijk. De vliegtuigen komen hier voorbij. En ja, zo eenvoudig kan het zijn blijkbaar, zo'n zo overval op een vliegtuig. Je knipt het wat, wat gaas door, je rijdt met je auto naar het vliegtuig toe en je haalt daar de diamanten uit. Zo is het gegaan, in dus vijf minuten ongeveer. Eén heel klein element, hè? dat, dat doorknippen en die beroving. Maar je hebt vanmiddag een persconferentie bezorgd van het Openbaar Ministerie. Hebben ze daar precies stap voor stap kunnen aangeven wat er nou eigenlijk precies gebeurd is? Ja, eigenlijk wel. Het spectaculaire deel hebben ze redelijk kunnen uitleggen. Wat waar ze geen toelichting of gaven was natuurlijk een cruciaal element is de inside information, informatie van binnenaf die overvallers moeten geweten hebben dat er op dat moment een lading diamanten in dat vliegtuig werd uh, geladen. Het is gegaan. Ze zijn de terrein opgekomen met twee auto's, twee zwarte personenauto's met een zwaailicht daarop, een blauw zwaailicht. Uh, acht mensen zaten in die auto's. Met politieuniformen aan, net politieuniformen, zijn naar het vliegtuig gegaan. Dat stond op het punt te vertrekken. Twee mensen, twee overvallers, hebben met machinegeweren de piloot en de co-piloot, die in hun cockpit zaten, onder schot gehouden. En ondertussen hebben de anderen, de bewaker van, van het waardetransportbedrijf, van Brinks, die bezig was met het inladen van die diamanten, die hebben ze uh, onder schot gehouden. De diamanten die al in het vliegtuig lagen, hebben ze eruit gehaald. En nou ja, wat ik zei, binnen vijf minuten waren ze weer weg. Geen schot gelost, geen gewond. Maar wel 120 collies. 120 pakketjes hier van de luchthaven afgehaald. En wat maar, maar blijf verbazen, Joris. En dat is ook de reden dat je bij dat gat in dat hek staat. En een gat in een hek knippen en dan het vliegveld op kunnen. Vraag je toch een beetje af, hoe staat het met de beveiliging van het vliegveld? Ja, dat zijn ook veel Belgen die zich dat nu afvragen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt er ook. Er zijn ook al wat andere veiligheidsincidenten geweest hier op de luchthaven. Waar het blijkt dat bijvoorbeeld kinderen uh, zonder paspoort en zonder tickets... gewoon door de douane en de beveiliging kunnen en uiteindelijk in Malaga terechtkomen. Van dat soort akkefietjes zijn er de afgelopen weken uh, geweest hier bijvoorbeeld al. Wat, wat de vakbonden zeggen is dat er zijn veel verschillende organisaties hier bezig met de beveiliging. Die werken langs elkaar heen, dat levert allemaal problemen op. Maar ja, daarnaast blijft het ook natuurlijk een enorm terrein waar, euh, nou ja, dat gaas waar ik hiernaast sta omheen staat. De, de, de, de woordvoerder van de Zaventem die zegt, het is niet beter te beveiligen dan dit en we doen ons best, onze best, we voldoen echt aan alle normen. Het is zwaar banditisme, dit heeft te maken met het vervoer van waardevolle goederen en de bescherming daarvan. Dat is eigenlijk een hele andere competentie dan waar wij als luchthaven op beoordeeld worden. Maar u kunt toch in ieder geval een beter hek neerzetten. Er staat nu een stukje gaas en je staat op de landingsbaan. Moet het niet beter beveiligd worden? Wel, uh, staan we toe om niet in detail te gaan over de manier waarop de luchthaven beveiligd is. Daar zijn heel strenge normen voor. We voldoen aan die normen. Hè. Daar worden we strikt op gecontroleerd. Nou ja, die, die strenge normen, kan ik je vertellen, die zijn vanmiddag hier weer een eer hersteld Want dat gat in het hek, heb ik vanmiddag gezien, is door twee klusjesmannen weer dichtgemaakt. Eigenlijk ook heel simpel. De prikkeldraadjes zijn weer aan elkaar geknoopt. Ja, zo gaat dat op een internationale luchthaven blijkbaar. Maar daarmee is de rust nog lang niet teruggekeerd. Het zou te horen er een grote zoektocht gaande daar. Joris van Poppel, dank je wel. Van Velzen met Baby Get Higher. Ik We staan nog recht, overeind deze plaat toch alweer meer dan zes jaar oud. Baby Get Higher van Velsen. Er zijn Nederlandse voetbalscheidsrechters te streng. Trainers Marco van Basten en Gertjan Verbeek vinden van wel. Maar wat vindt oud scheidsrechter Mario van der Ende? Eerste fileinformatie bij de AWB vanmiddag. Jolanda van der Velde, goedemiddag goedemiddag Tim. Het is een hele gewone avondspits. Een beetje saai, weinig bijzonderheden. De files staan op de vaste plaatsen in de Randstad. Een paar langere files staan erbij. De N15, maasvlakte Rotterdam. Tussen alvert en Spijkenissen zo'n 6 kilometer. Dan verderop bij het Vaanplein nog eens 5. En op de A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. De voorzitter van de landelijke scheidsrechtersvereniging Johan Dollekamp... vindt de kritiek van PSV op de arbitrage in Nederland onterecht. PSV noemt voetbal emotie, een mannelijke sport... en voor beide moet ruimte zijn. De club sluit zich aan bij de kritiek van trainers Marco van Basten... en Gertjan Verbeek op de in hun ogen te strenge scheidsrechters in Nederland. Dollekamp van het COVS vindt dat de trainers zich aan de fatsoensnormen moeten houden. Deze mensen moeten zich realiseren dat ze wekelijks onder een vergrootkrachtslid, dat bijna dat miljoenen Nederlanders naar hen kijken... en uh, dat zij het goede voorbeeld moeten geven. Uh, en die voorbeeldfunctie die is uh, heel belangrijk uh, voor onze kleine voetballers... de pupillen en de junioren. En uh, dat de KFB die grenzen heeft afgebakend, dat vind ik volkomen terecht. En ze moeten weten tot hoe ver ze gaan kunnen... en daarbij moeten de normen in acht gehouden worden. Al dus, uh, meneer Dollekamp vanmorgen. Mario van der Ende, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Voormalig scheidsrechter. Uh, de mensen moeten zich maar realiseren op het veld. De trainers, de spelers, bent u het daarmee eens? Ja, ik, ik denk dat uh, die spelers en uh, de trainers uh, zich heel goed realiseren wat zij aan het doen zijn. En uh, ja, ik hoor net meneer Dollenkamp, Ja, En dan, dan heb ik toch het idee dat hij uh, bezig is uh, dat hij in een soort Alice in Wonderland uh, land loopt. Ja. Hoe bedoelt u dat? Nou, kijk, ik denk dat de, de trainers en spelers die zijn met één ding bezig... en dat is uh, om punten binnen te halen en hun en sport te bedrijven op zo goed mogelijke manier. En ik denk dat zij uh, heel goed weten tot de ver zij kunnen gaan. En ik, uh, ja, ik vind de discussie uh, ja, heel terecht dat PSV deze nu aanslingert... omdat, uh, wat natuurlijk nog veel erger is... De arbitrage moet in mijn optiek een, een stabiele factor zijn... En ik denk dat spelers en trainers op het ogenblik ook uh, ja, zeer moeite hebben... met de inconsequente manier van fluiten. Je ziet een aantal scheidsrechters als een wandelend spelregelboek over het veld gaan... terwijl anderen uh, dezelfde regels weer aan hun laars lappen. En ik denk dat dat uh, voor, uh, ja, dat, wat ik zelf zei, de arbitrage een stabiele factor is... dat dat uh, ja, voor spelers en uh, trainers als een rode lop op stier werkt. Maar dan kijkt u naar de arbitrage. Laten we het eerst even hebben over de spelers en de trainers. Dat is natuurlijk de aanleiding voor dit gesprek. De fatsoensnormen, overschrijden over die die? die? Ja, ik vind het we allemaal wel meevallen. Kijk, als uh, Gert-Jan van Beek... Het is natuurlijk ook een beetje de toon die de muziek maakt. Gert-Jan van Beek is uh, vrij uh, rechtlijnig en uh, zo, zo praat hij ook. Kijk, die heeft in vier dagen tijd... heeft hij met zijn club AZ uh, eigenlijk hetzelfde voorval meegemaakt. Ze speelde uit bij SNM en Bosch... toen een aantal spelers uh, onjuist uh, van de tribune bejegend werden. Toen staakte de, scheidsrechter de wedst of, uh, staakte de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk... en een paar dagen later... Uh, uh, bij Feyenoord werd alles uh, oogluikend toegelaten. Uh, ook tegen AZ. Ja, dan. Uh, op één uh, geval, uh, dus tegen Den Bos. komt de zaak voor bij de KVB, bij de terugcommissie. Terwijl de zaak bij Feyenoord, ja eigenlijk gewoon achterloos voorbij wordt gegaan. Dus dan weet zo'n trainer ook niet waar hij aan toe is. En dan is het wel logisch. als je voor het ene vergrijp uh, je moet verantwoorden. en het andere niet. Ja, dat dan uh, natuurlijk voor zo'n uh, zo trainer ook het, uh, op een gegeven moment uh, de maat vol is. Maar. In hoeverre gaat dan het argument op dat de regels gewoon stringent zijn? Dat spelers en trainers weten wat ze wel en wat ze niet moeten doen? Ja, nee, maar ik denk dat dat ook namelijk heel duidelijk is. Maar dan is het natuurlijk aan de arbitrage... om deze regels ook zo uh, uniform mogelijk toe te passen. En als jij dus wekelijks met, met scheidsrechters wordt geconfronteerd... die op uh, ja, een verschillend, uh, verschillende manier de leiding uh, ja, van een wedstrijd zich, uh, zich beëignen, dan, dan... Ja, dan gaat het natuurlijk de verkeerde kant op. Als het vergelijkt met de tijd dat u floot, um, trok u zich iets aan van verwensingen, van commentaar wat erop u afkwam? Ja, wat dat betreft had ik denk ik een, uh, misschien een olifantenhuid. En, uh, ja, ik vind dat emotie, en kijk, als, als het te ver gaat, als er ziektes in het spel gaan, als mensen dus uh, daadwerkelijk me bedreigen, ja, dan, dan grijp je in. Maar ik, ik denk dat het allemaal tot nu toe uh, redelijk binnen de perken blijft. Is dat zo? Ja, dat denk ik, ja. Ja, maar dat, dat is niet het gevoel wat leeft in de maatschappij. als je kijkt naar de incidenten van de afgelopen tijd. Nee, maar kijk, je, je kan een incident. Uh, wat, wat natuurlijk een verschrikkelijk incident. wat in Almere is gebeurd met, met die grensrechten. dat kun je natuurlijk niet veralgemeniseren. En dan denk ik niet dat je daar gelijk een, een hele uh, bedrijfssector uh, aan, aan op moet hangen. Ja, is het zo? U hebt het over spelers en trainers. die maar met één ding bezig zijn: een punt scoren, drie punten scoren. Maar ze leven natuurlijk wel in een circus, in een commercieel circus. waarbij ze ook vooral een voorbeeldrol hebben. Ja, maar een, een voorbeeldrol, en uh, ja, tot hoever gaat dat, hè? Kijk, ik hoorde net ook die, die, die meneer zeggen van, uh, ja, ze hebben een voorbeeldfunctie van de jeugd. Ja, uh, kijk, een, een, hoe lang is het geleden, dat is mijn vraag van weer. dat, dat is geloof ik twee jaar geleden, toen we met een stel uh, Taltons, noem ik het maar, van Bommel, De Jong, Heitinga, Oyer. Uh, de WK-finale speelden, en toen was alles halleluja en geweldig. En toen werd alles geaccepteerd en toen stonden er zelfs een miljoen mensen... de spelers toe te juichen, ondanks zij uh, eigenlijk veel meer over de schreef gingen... tijdens dat toernooi, als je praat over overtredingen, zoals het nu gebeurt. En dan denk ik van, uh, ja, uh, hoe ver kunnen we nog gaan dan, hè? Um, Donnekam van de scheidsrechtersvereniging die zei vanochtend bij ons in de dat de laatste tijd te veel werd toegestaan op het veld. Maar als ik u zo beluister, pleit u eigenlijk juist voor meer ruimte... voor hè, wat PSV noemt de mannelijkheid, de emotie die bij dat spel hoort? Nou, ik denk dat daar het voetbal juist uh, heel erg onbekend is geworden. En, en, en zijn populariteit aan te danken heeft. Dus dan, uh, dan denk ik nogmaals, hoe meer je mensen gaat beperken, ja, hoe meer je de problemen over je af gaat roepen. En gaat het dan om de olifantenhuid die u wel zegt te hebben gehad, die de huidige scheidsrechters niet meer hebben? Ja, nou ja, goed, een, een groot aantal ken ik nog wel. En ik, maar ik, nogmaals, het belangrijkste is dat zij uh, proberen zo uniform mogelijk zichzelf te gaan gedragen. En ik, ik heb het idee dat zij uh, zich nu heel erg conformeren aan de. Uh, aan de, ja, de, de opdrachten die ze van bovenop opgelegd krijgen, en die slaas volgen. En een beetje het, uh, het spreekwoord van wiens brood, uh, uh, wie brood, en spreek, wie is brood van eten, dat is het. De KVB legt te, uh, te, te stringente eisen op aan de arbitrage. Dat denk ik wel. Ja, dus wat en, wat, en, moet, en dan, wat proberen, moet er dan gebeuren? Proberen. Sorry? Wat moet er dan gebeuren? Nou, ik denk dat je de scheidsetters in ieder geval wat meer ruimte moet geven om in ieder geval hun vak uh, ja, te laten uitoefenen. En, maar door meer, en, ruimte en, te, door meer ruimte te geven, leidt dat toch tot meer willekeur op het veld waarmee dan spelers nee, en trainers geen nee, nee, kant op Nee, en dat, dat die scheidsetters nu eens een keer uh, zonder uh, actie van bovenaf de koppen bij elkaar gaan steken. En, en zelf eens een keer uh, niet altijd steeds het vingertje wijzen naar dat de spelers en dat de clubs en dat, uh, dat het publiek allemaal de boziener is. Maar uh, ja, ik heb altijd geleerd, als je naar een ander wijst, dan wijzen de drie vingers naar jezelf. En probeer nu eerst eens een keer de fout ook bij jezelf te zoeken. En ik heb het idee dat het daar nog wel eens aan ontbreekt. Welke kant gaat het op als we kijken naar de kritiek... Dan, die dan weliswaar niet op het veld, maar wel achteraf... en op een website van PSV en door trainers op persconferenties worden geuit. Waar gaat dat toe leiden als dat de komende weken ook allemaal wordt geaccepteerd... en de verruwing ongetwijfeld op het veld weer verder gaat toeslaan? Ik denk dat je de verruwing absoluut in uh, de kop in moet dammen. Dus ik, het is niet zo dat ik, uh, dat ik nu eens ga pleiten voor, uh, voor hele belachelijke overtredingen. Er zijn natuurlijk overtredingen die ook afgelopen weekend met de, juist, met de juiste normen en de juiste manier zijn, zijn beoordeeld en, en bestraft. Maar uh, ik denk dat het, uh, dat het gewoon eens heel duidelijk moet worden dat... Uh, ja, dat, dat... Dat ook de scheiders weten in wat voor wereld zij lopen. Want ik heb het idee dat, uh, dat de clubs, uh, de spelers en coaches, uh, dat die afstand uh, in, in hun professionaliteit ja, steeds groter wordt uh, ja, als in mijn tijd. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Stel dat in ieder geval even vast. Oudscheidster Mario van der Ende, ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Goedemiddag. Nou, de Bert, het is 8 voor 5. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg aan het weerfront eigenlijk niets nieuws. Als je kijkt naar de verwachtingen van gisteren... die vandaag keurig aan het uitkomen zijn... onveranderlijke weer heet dat toch in jouw termen? Ja, nog niet helemaal. Op dit moment is het nog uh, veranderlijk... want we zitten nog onder invloed van die storing... die dus die, die regen, lichte regen brengt op dit moment. Maar daarna komen we wat meer onder invloed van een hoge drukgebied met de kern boven Scandinavië en een uitloper over ons land. En daarna gaan we dat onveranderlijke in... En dan krijgen we eigenlijk een wisselvallig weerbeeld de komende dagen... met temperatuur overdag, zo'n graad of één... en s'nachts uh, een paar graden vorst. Maar gaat het wel naar beneden met de temperaturen de komende ja, dagen? Ja, het gaat absoluut naar beneden. En we zitten echt ook in een noordoostelijke stroming. En dat betekent voor het gevoel dat de temperatuur nogal wat lager uitpakt... dan uiteindelijk op de thermometer uh, tevoorschijn komt. Maar de regen is eigenlijk uit de verwachting... en uh, er is zelfs wat meer zon voor de Goed, komende dagen. Kijken we even naar de Alpen, want er zijn natuurlijk wat thuisblijvers... die weten ja. dat mensen elders aan het skiën zijn. Hoe ziet het er daaruit? Um, daar is het op dit moment een beetje wisselvallig. Vooral aan de Noordkant van de Alpen, in Zuid-Duitsland bijvoorbeeld, Oostenrijk valt er wat sneeuw. Maar in de Franse Alpen schijnt de zon. Maar ook daar is er een noordelijke stroming. En dat betekent aan de noordkant dat de temperatuur daar al op veel plaatsen echt aan de lage kant is. Aan de zuidzijde van de Alpen nog niet. Dat duurt nog even, maar die koude lucht komt uiteindelijk ook over de Alpen heen. De komende dagen gaat dus ook aan de zuidzijde de temperatuur wat omlaag. En dan gaat daar de sneeuw vallen en naar de noordzijde komt dan de zon weer tevoorschijn. Dat u het maar weet, daarom Precies. de schietpiest is Willemijn Hobeer. Dankjewel. Time takes a cigarette Puts it in your mouth je you pull on your finger Then another finger, then cigarette. The water wall is calling. It lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. Well, here we are. Phoebe Jones, now a little better known as David Bowie. Something kind of hit me. Bowie, je kent hem niet. Je bent fan, je maakt een filmpje en een paar, later, een paar maanden later noemt Die Held jouw filmpje Cool. Met ben een koorstra, goedemiddag. Hallo. Cool, zei David Bowie. Ongelooflijk, hè? Wat een, wat een saai, behoudend woord. Cool. Ja, zeg je dat ik... nog tegenwoordig? Uh, nou ja, ik vind het wel een compliment hoor. Nee, zeker, van iemand <laughs> in de zestig. Vertel wat er is gebeurd. Je maakt een um... filmpje, je bent David Bowie fan... Ja, ja, ja, ik ben behoorlijk David Bowie fan en uh, ik heb een filmpje gemaakt inderdaad samen met uh, Sander Kerkhoff. Waar heeft, we net wat van hoorden van dat ja, filmpje. Ja, ja, ik heb Sander, uh, dit is een vriend van me, die uh, heb ik een aantal nummers gestuurd van uh, mijn favoriete nummers. Maakte er dus een leuke mix van en hij heeft uiteindelijk 40 nummers tot 12 minuten gemixt. En daar heb ik het beeld overheen gezet via allerlei uh, interviews, uh, clips, uh, live optredens. En dat zet je dan op internet? Ja. En op een of andere manier belandt dat op de site bij David Bowie? Ja, ja, ja, het is twee maanden oud inmiddels. En ineens is het opgepikt via een forum of weet ik veel waar. En wat schreef David Bowie op zijn site? Vertel. Weinig. This is cool. Punt. <laughs> <laughs> dit, is, dit is hartstikke leuk. Ja. Punt met een link naar jouw filmpje. Met een link naar de video uh, waar de video staat. Ja. Ja, ja. En, en waar leidde dat toe qua aantallen? Uh, uh, dat leidde tot uh, in één dag 11.000 hits. 11.000. Ja. En, en op hoeveel kliks stond, stond het videootje voordat David Bowie hem ontdekte? Ik denk dat ik er een paar honderd had. Een paar honderd? Ja. ja. En uh, commentaar van David Bowie zelf. Hoe, hoe, hoe heeft dat je bereikt? Dat begon gisterochtend, toen ik wakker werd. Ik uh, ging even de Twitter, uh, Twitter checken. En uh, daar stond het, iedereen... Uh, attenderen mij erop. Van, hé, uh, hey, je staat op davidbowie.com. Lekker wakker worden. Dat is fantastisch wakker worden. En wat doet dat met een film? Nou ja, ik had, het, ik had het absoluut niet verwacht natuurlijk. Ik had sowieso niet verwacht dat Bowie ooit nog iets nieuws zou maken. Hij uh, heeft... Uh, eind maart komt zijn nieuwe plaat uit, of begin maart. Dus uh, dat was al een verrassing. En... Ja, fantastisch. Grote compliment kun je niet krijgen. Wat, zit je daar wel misschien een klein beetje op te hopen... dat je op een of andere manier erachter komt... dat je zoiets in elkaar geknusseld hebt met een vriend op het internet? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja, en wat nu? Nou ja, hij heeft het niet zelf geplaatst, denk ik. hoor. Dat, hij heeft natuurlijk ook zijn mensen die de website beheren. Ja, maar goed, het komt Ik van... ga ervan uit dat hij het goed keurt. Ja. Want wat, wat, wat, wat nu? Wat doe je daarmee met die, met die wetenschap? Oké, okay, 11.000 kliks. David Bowie kennelijk heeft ernaar gekeken. Heeft het ja. gezien. Wat ik daarmee doe. Ja, wat, wat, ga je hem benaderen? Ga je hem nu verder uh, bestoken met andere <laughs> kunstwerken? Wat je met die vriend van je in elkaar. Nee hoor, nee hoor. Ik, ik, ik... Dit is het grootste compliment wat je kunt krijgen natuurlijk. Dat... En ik vind het fantastisch dat ik al die andere fans ook bereik hiermee. En uh, de, de, de reacties waren ook uh, erg positief. Want je hebt hem nog nooit ontmoet, je kind nee, niet. Nee, je hebt... nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Ik heb hem live gezien, zien optreden natuurlijk, maar niet. Waar uh... zou het er eens van kunnen komen denk je? Hoop je? Ik denk het niet, ik hoop het wel. Je bent een hele bescheiden fan. <laughs> weet je wat? We ja, gaan... maar wat moet ik doen? <laughs> we ga, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon Dave boven laten horen. Ben ja, een Coistra, geniet ervan. <laughs> Dankjewel. En hou die tellen bij van je Filipijn. Komt goed. Dankje. They send my friends away to mansions cold and gray to the far side of town where the thin men stalk the streets. All the signs die underground. Vanavond, BNN Today. Ja, maar ik denk toch niet dat hij er blij mee is. Hey, okay. Als jij een miljoen betaalt voor zo'n speler, dan wil je ook uh, dat hij in die finale staat. Dat snap ik dan ook. Vanavond om half negen op Radio 1. 90% van al die meteorieten die een beetje om ons heen uh, draaien, hebben we echt geen flauw idee van. Luister en kijk mee. Op radio1.nl Ja, het is onder voor toernooi, denk ik. Maar tegelijkertijd moet je altijd denken... daar hebben anderen ook weer eens een keer een kans. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe zie jij de wereld voor je? Jij mag het zeggen. Wil je echt iets veranderen? Een verschil maken? Dan is het tijd om te gaan beleggen. Dat had je niet gedacht, hè?